Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Es tut mir leid, aber ich habe mich bereits mit Frau Dr. Grübler verabredet. Aber setzen Sie sich doch ruhig, Frau Dr. Kretsch. Ich kann mich doch neben Herrn Günthermann setzen. Falls er es mir gestattet. Aber natürlich. Das ist mir sogar ein Vergnügen, Frau Grübler. Na, wenn Sie wollen. Au! Verzeihung. <lacht> Uns sagt man, dass der Schweizer in allem 100 Jahre zu spät ist, weil es damals billiger war. <lacht> Und das sagen ausgerechnet die Holländer, die sich seit Jahrhunderten in unserem Badewasser schmutzig machen. <lacht> <lacht> eins, eins. Können Sie mich hören? Eins, eins. Okay. Die Kölner Bonner Autobahn, über welche wir jetzt fahren, Gehört zu den frühesten Anlagen dieser Art und schneidet die Garten- und Obstbaulandschaft des Vorgebirges. Sofort bei der Durchfahrt durch Wesseling werden Sie das Entstehen und Wachsen eines jungen Industrieorts erkennen können, der noch vor Jahrzehnten ein kleines Dorf war. Heute aber Sind als sie in Hafen, mit der von Pipelines beschäftigt? und als Standort von erdöl Werken der Petrochemie. Hat man Bedeutung bei Ihnen auch besitzen. nur Industrieplüber oder kennen Sie auch traditionelle Flüge? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das nicht meine Aufgabe ist. Was ist dann Ihre Aufgabe? Ich befasse mich nur theoretisch mit der Kartografie. Ich bin Kartograf. Was enthält das? Und vorgestern haben wir über die Grundkarte des Europaatlases diskutiert, nicht bei den Verratungen? Nein, nein, ja, Das ist meine Arbeit. Eins, okay. 768, König Karl residiert in Aachen. Etwa 20 Jahre später beginnt der Bau des Palastes und der Pfalzkapelle, dem heutigen Dom. Die Stadt wird zu seinem Lieblingsaufenthalt und damit. Zum Centrum des Reiches. Heeft dit nou zin? Ja, tuurlijk heeft het zin. Het is belangrijk om al die mensen weer eens te zien en te spreken. Heb jij nog interessante contacten gehad? Alleen met Axel Plastrop. Waar ging dat over? Over de Zijs. Over de zees? Ik kan me interessante onderwerpen voorstellen. Het is anders een van de drie nieuwe onderwerpen. Dat weet ik. Maar daarom hoef ik mij er nog niet voor te interesseren. En die klastrop Lijkt me niet zo'n interessante jongen. Je bent er veel van af. Dat zal wel. Maar ik bedoel eigenlijk of je iets gehoord hebt. Nee. Ik heb niets gehoord. En appel? Heb je nog met appel gesproken? Ik heb appel niet meer gezien. Ik denk erover op die jongen. Als hij in Nijmegen benoemd is. in de commissie te halen. Die jongen zal het toch ver brengen. Op wederzien, op wederzien. Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben totaal ongeschikt voor dit werk. Hoe gauw er een van jullie me kan vervangen, hoe beter. <lacht> het zal wel. Reken maar dat de heren zich geamuseerd hebben. Duitse dienstertjes in de billen geknepen. <lacht> maar wat is er eigenlijk besloten? Voor over twee jaar drie nieuwe kaarten. Over de zijs, de wanden van het boerenhuis en de kerstboom. En op langere termijn nog eens 37. Maar dat heb je toch zeker geweigerd? Hoe kan ik dat nou weigeren? Weigeren kun je altijd nog omdat we daar geen tijd voor hebben? Dan maken we tijd. En omdat we geen harde gegevens hebben? Dat hebben ze geen van allen. En onze kaart van de Doorsvlegels, zijn is daar nog iets van. Daar krijgen we nog aanvullende vragen over. Het betere werk. Ik vind toch dat je dat had moeten weigeren. Op deze manier zie ik nog aankomen dat we gewoon een bijwagen van de Europese atlas worden. It's all in the time of the boss. <laughs> Voor die wanden van het boerenhuis... ...wou ik in de boerenhuisclub gaan. Daar had ik toch al in gemoeten, nu Ansing weg is. Dus het mes snijdt aan twee kanten. De kerstboom neem ik zelf voor mijn rekening. De zijs waar ik samen met Jan doen. Geen probleem, noem maar. Was er nou nog kritiek? Nauwelijks. En de kritiek die er was... werd meteen de kop ingedrukt. Zie je wel, daar was ik nou al zo bang voor. Wat heeft zo'n bijeenkomst dan eigenlijk voor zin? Geen eindelijk zin. Het is volstrekt zinloos. <lacht> de enige zin is... Dat iedereen naar huis gaat met de gedachte dat het zin heeft. Omdat ze anders niet gehouden zou zijn. En toch ga je daar naartoe. Ja, alleen werkt het op mij averechts. Wat werkt op jou averechts? De wetenschap. Dit is Stanley Graanschuur. Die komt in plaats van Serle. Koning. Dag meneer. Ik ben Stanley Graanschuur. Bart. Stanley Graanschuur. Ad. Stanley Graanschuur. Jan. <laughs> Stanley Graanschuur. Ja. U komt uit Suriname? Nee, uit Indonesië. O, juist. Maar ik kom ook wel uit Suriname, hoor. Oh. Dat was het laatste lokaal. Zullen we dan nu maar weer gaan? Dat is wel goed. Dag, heren. Tot ziens. Pff, rare druif. De wijven zijn wat forser. <laughs> wat heeft dat nou weer te betekenen? <laughs> dat zegt mijn kapper. Die houdt vissen. Groepies. <laughs> Dag, heren. Dag, meneer Beerta. Dag, Anton. Dag, meneer Beerta. Dag, meneer Beerta. Vond u het congres ook zo zinloos? Zinloos? Het was een van de interessantste congressen die ik ooit heb bijgewoond. <klaars> Ik heb er een foto van. Gut. was verwaand. Verwaand? Vind je dat verwaand? Dat ik het eindje van ze afsta. Dat was verlegenheid. Verlegenheid? Waarom zou je verlegen zijn? Er is toch geen reden voor? Dat is het dagboek van Guevara. Zie je? Ben jij nooit verlegen? Ik zou niet weten waarom. Bijvoorbeeld omdat je je te veel voelt. Waarom zou ik me te veel voelen? Ben er voor de krant? Niet voor mezelf. Ik ben er voor de wetenschap. Maar ik vind het idioot. Eigenlijk vind ik het zelfs schandelijk als je het bijvraagt. Wat is daar verschandelijk aan? Ik kan me wel schandelijke dingen voorstellen, dingen die, die echt schandelijk zijn. Het is holgewichtig doenerij en dan nog op kosten van de gemeenschap. Dat ben ik niet met je eens. En dat zou nog tot daaraan toe zijn, maar het erge is dat ze dat zelf niet doorzien. Nee, ze ontlenen er de zin van hun leven aan. Dat ergert me. Dan moet je daar een stuk tegen schrijven. Ja, een stuk. Ja, een stuk. Als je ergens kritiek op hebt, moet je dat tegen schrijven. Dat is de enige manier om er een eind aan te maken. Het is natuurlijk ook omdat ik nooit weet wat ik tegen andere mensen zeggen moet. Daar heb ik geen moeite mee. Wat zeg je dan? Er is altijd wel iets te zeggen. Maar als het zover is, kan ik niets verzinnen. Ja, jij krijgt ook eten. Heb jij zelf nog iets bijgelegd? Nee, ik heb alleen een paar verspreidingskaarten ingeleverd. Waarom schrijf je daar nou nooit eens iets over? Omdat er niets over te vertellen valt. Nonsens. Je zou van wat je over die uh, dorsvlegel weet... zo'n pocket kunnen maken en uitgeven als Bruna neemt dat meteen. Maarten, denk jij vast de tafel? Er was een Bulgaar, die zei nog minder. Daar zat ik naast aan tafel en hij zei niets tot ik over de roze tuinen in Bulgarije begon. Toen glimlachte die... en gaf me zijn kaartje. Hij was zeker bang zijn mond voorbij te praten. Dat is een heel martiale man. Maakt niet uit. Bang zijn ze allemaal. Ja, ja, ja, ja. Is opa hier? Ja. Opa is dood. Mijn vader is er nog. En dat bedoel ik. Dag Nicolien. Opa, Ines zei dat ik je moest komen halen. Dat is aardig van Ines. Ik ga mee. Nog even mijn koffie. Lezen jullie die Guevara? Wat jullie in die avonturiers zien is mijn een raadsel. We vinden hem heel moedig. Ongetwijfeld, maar of hij daar wat mee opschiet is de vraag. Kijk het. Ik bemoei me niet met politiek, hoor. Ik begrijp er niets meer van. Nou, ga je nou mee of ga je niet mee? Nou, jongen. Ik hoop dat jullie ook nog eens bij mij komen. Dat was je vader weer in een verschrikkelijk humeur. Hij was niet te genieten vanavond. Ik denk dat hij zich niet lekker voelde. Maar dan hoef je je toch niet zo te gedragen? Nee. Maar zo is hij nou eenmaal. Als ergens kritiek op hebt... Moet je dat tegen schrijven, dat is de enige manier om er een eind te worden. Hij droomde dat hij met zijn vader in de kamer zat. Jij noemt iedereen maar een communist, zei hij. Als hij maar een etiket heeft. Wat hij werkelijk is, interesseert je niet. Zijn vader gaf daar geen antwoord op. Radio-nieuwsdienst ANP. Troepen uit vijf communistische landen hebben de afgelopen nacht Tsjechoslowakije bezet. Eenheden uit Rusland, Polen, Oost-Duitsland, Hongarije en Bulgarije. Radio Praag is vanochtend om tien voor vijf uit de Eter verdwenen. 18 oktober. Maarten koning lachte me gisteren uit toen ik hem vertelde hoe mieters het is bij maanlicht water te drinken. Hij heeft gelijk. 23 oktober. Thuisgebleven. Vannacht heb ik gedroomd dat ik met D. Haan uitging. Iedereen vond het belachelijk. De Haan is het hoofd van de afdeling volkstaal van het bureau, een ongetrouwde juf. Ze zit me de laatste tijd vaak achter de vodden, omdat ik nogal eens te laat kom. Behalve die droom bleek vanochtend dat ik een zaadlozing heb gehad. In dit verband is dat een schande. Ien vindt me schichtig. Ik voel hem veel voor alles in de steek te laten. 25 oktober... Nadat ik eergisteren overdag ziek was gebleven, ben ik s'avonds laat naar het werk gegaan. Ik heb een sleutel van de buitendeur. Tot de volgende morgen heb ik het doorgewerkt. Het koffertje had ik bij me, omdat het mijn bedoeling was nooit meer naar mijn kamer terug te keren. In de Van Wouwstraat kocht ik nog het laatste zakje patat, dat er die avond nog verkocht werd. Het zout deed me goed. Op het bureau overtuigde ik me eerst, dat ik er alleen was, en ging daarna het werk van die dag afmaken. Het lawaai van de schrijfmachine in de nacht was afschuwelijk.